7 uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van het De dag van de eerste kwartfinale op het EK-voetbal Tsjechië-Portugal begint om kwart voor negen vanavond. Maar daarvoor, in het eerste half uur, verdiepen we ons ook meteen, zo meteen in de geschiedenis van de voetbal. De voetbal zelf dus. Het was namelijk niet altijd zo'n mooie ouderwetse leren knikker. En Job Boot verdiept zich in het nieuws.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 In Dongen is bij werkzaamheden in het centrum van het dorp een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom ligt dicht bij een basisschool in de schoolstraat. De omgeving is ontruimd en de explosieve opruimingsdienst is opgeroepen. De bom kwam bloot te liggen bij graafwerkzaamheden van de gasunie. Volgens Omroep Brabant is het geen bom, maar een fosforgranaat die meteen begon te roken nadat hij bloot was komen te liggen. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in de zuidelijke helft van Nederland. Er zijn hevige onweersbuien met hagel- en zware opkomst. Plaatselijk kan in korte tijd veel regen vallen. Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg krijgen de zwaarste buien. Het front trekt rond deze tijd Zeeland binnen. De NS laat vanwege de verwachte weersomstandigheden minder treinen rijden rond Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Schiphol. Op Schiphol zijn zaterdag vliegtuigen opgestegen vanaf een gesloten startbaan. Er zijn geen ongelukken gebeurd, maar dat had wel kunnen gebeuren... zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De procedure voor het in gebruik nemen van een baan wordt aangepast. Zaterdagavond gaf de luchtverkeersleiding op Schiphol vliegtuigen toestemming... om op te stijgen vanaf de Aalsmeerbaan, terwijl die nog niet was vrijgegeven. De Onderzoeksraad zegt dat op dat moment onderhoudsploegen... of andere luchtvaartmedewerkers op de startbaan hadden kunnen zijn... De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt wat er in de communicatie mis is gegaan. Het weer vanavond dus vanuit het zuiden, velle buien met onweerwindstoten en mogelijk ook hagel. De temperatuur daalt tot 12 graden, morgen is het bewolkt, ook af en toe wat zon, het wordt al 19 graden. bij Verkeersinformatie. De avondspits is bijna voorbij. Er staan op dit moment nog negen files. Deze vallen op. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en het knooppunt Oude Rijn. 3 kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen en daardoor is de rechte rijstrook dicht. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en de afrit Berkel en Rode Rijs. 5 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. En dan de A67 Eindhoven richting Venlo. Daar is een omleiding ingesteld vanaf het knooppunt Sander Heiken door een ongeluk op de Duitse A40. Het verkeer richting Duisberg kan beter rijden via Munster-Gladbach over de A73, A74 en de A61. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 gedreven de resultaat. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Leon de Winter is zo te gast in cultuurzomer, iets na half acht. Maar terwijl het hier ook gaat regenen in Nederland... nu eerst de nasleep van het noodweer in Paramaribo. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Want sinds mensheugenis is het niet zulke hevig noodweer geweest in Suriname. Pannen werden van de daken gerukt, bomen ontworteld... en elektriciteitsmasten braken als luciferhoutjes. Vooral Galibiet in oosten van Paramaribo werd zwaar getroffen... maar ook in de hoofdstad zelf is er veel vernieuwd. Zo bleek een deel van het dak van het Sint-Vincentius ziekenhuis weggewaaid. Correspondent Harme Boerboom ging er kijken. Er wordt hard gewerkt bij het Sint-Vincentius ziekenhuis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 ik heb die mensen van NCCR gezien, crisisdienst. Uh, de minister van Volksgezondheid die was er ook bij, de directeur. Dus dat moesten we opruimen, want uh, het is een drukke uh, we stukje weg. Dus zijn we begonnen en uh, het heeft tot 12 uur geduurd. Een vrachtwagen die net wegreed met hout, het is het oude takbeschot wat hier weggehaald wordt. Precies, uh, dat wordt is nu vervoerd. Want we gaan dan direct aan de slag moeten gaan om nieuwe platen aan te brengen. Anders, als het gaat regenen...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 <laughs> Dat is alles. <laughs> We've made them fall But only fools Love slipped away. Now I'm the one who's crying. Again. Een populair plaatje natuurlijk hè, van hot chocolate. Lang, lang geleden. Voor de voetballers ook een beetje. So you win again. Radio 1, Sportzomer Verhalen vanaf de zijlijn. De handboog, de hindernis, de fiets, de rugbybal, de shuttle, de honkbal, de sportbroek. Die kennen allemaal een eigen geschiedenis. Waarin ze evolueerden tot wat ze vandaag zijn. Ze werden ronder, lichter, efficiënter, strakker, sneller. En de sport veranderde natuurlijk mee. Vandaag onderzoekt Miguel Citroen de geschiedenis van de voetbal.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 Bello guaglione, o oh, saracino, o oh, saracino, tutte femmine fa namura. Teni capelli ricci ricci, gli occhi briganti o in faccia, ogni figliola sapiccia si ubira passa. Sigaretta mocca, la mano in ja e se ne va a su per tutta città. Oh Saracino, oh Saracino, per l'uguaglione. Oh Saracino, oh Saracino, tutte femmine fa sospira, la faccia bella. Oh Saracino, o oh Saracino, oh Saracino hey! bello guaglione, o oh Saracino, o oh Saracino, tutte fene le fanno. Sara Chino, Rocco Granata. Vorig jaar is hij samengegaan met Boet uit België. En hebben ze er dit van gebrouwen met z'n tweeën. En het is logisch dat hij nog zinkt. Want de afgelopen jaren is er veel over gesproken. Maar ook, ook, ook, ook Rocco Granata. Het is vandaag zover. We moeten allemaal langer doorwerken. De AOW en pensioenleeftijd gaan volgend jaar namelijk met een maand omhoog. En daarna gaat het snel het is verder omhoog. Ongelijk, in 2000, toch? Ja, ik Goed, weet het. Ongelijk. Maar ook daar moeten ze langer gaan doorwerken. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar. En in 2023 67 jaar. Minister Kamp van Sociale Zaken loodste vandaag zijn wet door de Tweede Kamer. En is daar tevreden over? Ja, ik ben inderdaad blij. We hebben uh, vandaag het AOW-voorstel door de Tweede Kamer uh, kunnen halen. Um, dat was best spannend, omdat we een paar maanden geleden ook al een AOW-wetsvoorstel door de Tweede Kamer hebben gehaald. En uh, de meerderheid die we toen hadden, waar onder andere de Partij van de Arbeid deel van uitmaakte, die is weggevallen. We hebben nu een alternatieve meerderheid kunnen vinden. VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, ook de SGP steunt het. Dus er is een behoorlijke meerderheid nu voor een regeling. En dat de mensen in Nederland duidelijkheid hebben dat de toekomst van de AOW gewaarborgd is. Dat we ook in de toekomst de AOW betaalbaar hebben. Maar dat de prijs die we daarvoor betalen is dat er wel een geleidelijke verhoging is van de AOW-leeftijd. We moeten langer doorwerken. Ja, volgend jaar één maand langer doorwerken. Het jaar daarna in totaal twee maanden langer doorwerken... en het jaar daarna, 2015, in totaal drie maanden langer doorwerken. In het jaar 2019 is de leeftijd op 66 jaar gekomen... en in het jaar 2023 is de leeftijd op 67 jaar gekomen... en daarna krijg je een koppeling aan de groei van de levensverwachting. Een heleboel mensen die zeggen ook, we willen niet langer doorwerken... maar u zegt, na 55 jaar is het toch wel eens tijd dat we het op de schop nemen? Ja, 55 jaar lang is die AOW-leeftijd ongewijzigd gebleven... terwijl destijds Drees en zijn minister van Sociale Zaken Suurhof al zeiden... van ja, als de mensen langer blijven leven... dan kan het noodzakelijk zijn om die leeftijd toch te verhogen. Nou, dat hebben we 55 jaar beter uit te stellen afgelopen jaren is in die periode is de gemiddelde leeftijd van iemand die 65 jaar heeft bereikt en dan blijft leven, is met 4,5 jaar gestegen. Daar is dus 4,5 jaar langer recht op AOW, terwijl daar eigenlijk nooit premie voor betaald is. Daardoor zijn we dus, mede daardoor zijn we in de problemen gekomen. En wat we nu gaan doen is dat niet helemaal inhalen, maar we gaan het wel geleidelijk een beetje inhalen voor twee jaar voorlopig. Is het dom dat dat de afgelopen jaren niet eerder is gebeurd? Ik denk dat mijn voorgangers in hun tijd dat die heel goed nagedacht hebben... en hun best hebben gedaan om verantwoorde beslissingen te nemen. Nu op dit moment denk ik dat de situatie zo is dat wij deze beslissing moeten nemen. En ik wil geen kritiek op mijn voorgangers uitoefenen. Nee, maar ze durfden niet en er was geld genoeg. Of ze niet durfden, weet ik niet. De financiële noodzaak werd niet altijd uh, uh, onderkend. Op dit moment onderkennen we die wel. Het loopt gewoon uit de hand. We hebben al een heel groot uh, tekort. Iedere dag komen we 80 miljoen uh, tekort en het gaat maar door. Um, de, de, de kosten van de AOW die, die reizen de pan uit. De kosten van de zorg reizen de pan uit. En niets doen is volstrekt onverantwoord. En dus moet dit gebeuren? En zo snel mogelijk? Dit moet absoluut gebeuren. Uh, zowel de stijging van de zorgkosten als de stijging van de AOW-kosten... die moeten we in de hand zien te krijgen. Ik ga over die AOW-kosten. En daar is vandaag uh, een belangrijk besluit over genomen. Ja, eerst zei u, het uh, eerdere pensioenakkoord met de vakbonden is me zoveel waard. Daar moeten we niet weer aan gaan zitten pulken. Maar er is toch wat veranderd. Zeker. Wij hadden destijds een afspraak met de sociale partners op basis van de situatie zoals die in het jaar 2010 was. Dat hebben we ook lang vol kunnen houden, maar op een gegeven moment bleek dat het financieel echt niet langer te houden was. Toen is er door de regeringscombinatie waar de PVV nog deel van uitmaakte, is de zeven weken in het Katshuis onderhandeld over een financiële oplossing. Die is niet gevonden en daarna is er een andere combinatie bij elkaar gekomen. Ik heb de namen van de vijf partijen net al genoemd. Die hebben wel een afspraak gemaakt om te voorkomen dat het jaar 2013 een verloren jaar is. Ja, en nu gaan we, gaan we doorpakken. En dat was ook hard nodig. U hoorde minister Kamp van Sociale Zaken en Peter Blok sprak met hem. Straks om kwart voor negen natuurlijk de eerste kwartfinale op het EK. Tsjechië tegen Portugal, uh, ook te volgen bij Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand, uh, Na achter ben jij hier met Robert Meder. Wat hebben jullie nog meer? Ja, uh, die wedstrijd dus uit Warschau en die houtkamp zit er. Um, en bij ons in de studio zit Stanley Menzo, die analyseert uh, die wedstrijd. Hij is natuurlijk zelf ook uh, betrokken geweest bij Oranje, ook als assistent. En weet ook alles van uh, grote toernooien, natuurlijk. Zelf nog bij uh, Vitesse aan de slag. Verder in de studio hebben we uh, Willem Middelkoop, bekend van RTLZ. Uh, zelf uh, ondernemer. En uh, die uh, gaat ons bijpraten over de stand in Griekenland en in Spanje. Danny Mekic is, is een jongen die, uh, ja, ik weet niet of hij hem kent, maar hij is. Uh, internet. jongen. Ja, een internet jongen, ja. Zo'n zo soort jongen. Uh, die, uh, die gaat ons uh, um, bijpraten over uh, de nieuwe tablet van Microsoft. En ook over of die iPhone 5 nou eindelijk komt en hij heeft nog... Veel meer andere leuke nieuwe ideeën. We hebben natuurlijk de uitslag van de quiz Tijd voor Tijd. En de top 5 van sportzomerfragmenten. Nou, kortom, dat allemaal na acht uur. Maar tot aan acht uur in Studio Der Smet in Amsterdam zit Jelly Brouwer al klaar. Want uh, met cultuurzomer, je hebt een bijzondere gast, Jelly. hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Namelijk de schrijver Leon de Winter. Uh, het gaat over zijn nieuwe roman, VSV. Een roman waarin Theo van Gogh voorkomt. Maar ook zijn moordenaar, Mohamed Bouyeri. Ayaan Hirsi Ali, Donner Cohen, Leon de Winter zelf. En zijn goede vriend Moskowi. Die in het boek verlaten wordt door Eva Jinek. Die er vandoor gaat. Met Gullit heeft de winter voorspellende Ik gaven. Of, uh, veel meer andere leuke nieuwe ideeën. We hebben natuurlijk de uitslag van de quiz Tijd voor Tijd. En de top 5 van sportzomerfragmenten. Er is uh, half acht geweest. Uh, het belangrijkste punt uit het nieuws van dit moment: de FIOT. De fiscale inlichting en opsporingsdienst heeft zes mannen en een vrouw gearresteerd die zich bezighielden met illegale handel in sterke drank. De verdachten uit Rotterdam en Den Haag probeerden onder de accijnsbelasting uit te komen. Vier mannen zitten nog vast, twee andere mannen en een vrouw zijn na verhoor vrijgelaten. Spaanse banken hebben 51 tot 62 miljard euro nodig om weer gezond te worden. Dat blijkt uit het onderzoek dat twee adviesbureaus in opdracht van de Spaanse regering hebben gedaan. De regering gaat nu kijken hoeveel ze wil lenen om de bankensector er weer bovenop te krijgen.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 Verkeersleiding op Schiphol, vliegtuigen, toestemming om op te stijgen vanaf een baan die niet was vrijgegeven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Jelly Brouwer. Goedenavond, de Cultuurzomer. Vandaag is Leon de Winter te gast. Hij doorliep ooit de Filmacademie, maar hij werd schrijver van bestsellers althans. Een aantal bestsellers. Uh, zijn nieuwste boek zal veel stof doen opwaaien. Doet het eigenlijk al? Arjan Peters gaf je al vijf sterren in de Volkskrant afgelopen vrijdag. Ik zag je ook in Nieuwsuur gisteravond. Daarnet werd je hier vanuit Desmet geïnterviewd... door de Vlaamse radio Clara. Uh, veel rumoer, terecht, denk ik. VSV staat voor... De Vondelschoolvereniging. Bestaat die school ook echt? Nee, nee, nee, ik heb er wel voor gezorgd dat die school niet bestaat. Er gebeuren hele enge dingen. En ik wilde niet dat dat terug zou slaan op een, op een, op een echte bestaande locatie. Dat, uh... Op zo'n gezellige basisschool in Amsterdam-Zuid? Ja, op zo'n le zo leuke, moderne, vooruitstrevende basisschool. Nee, dat moet je verzinnen, zoiets. Met veel bakfietsen voor de deur. Hè? Ja. ja. Um... Het boek begint en eindigt uh, met Theo van Gogh. En je zei er net al vlak voordat de uitzending begon... het boek gaat niet alleen over Theo van Gogh... maar natuurlijk is iedereen daarop gefocust. En ik hoorde je ook ergens zeggen... Um, ik heb Theo niet uitgekozen... Theo heeft mij uitgekozen. Ja, dat, dat klinkt, klinkt heel theatraal. Dat is heel theatraal ja, en melodramatisch. <laughs> maar ja, zo is het toch echt gegaan. Ik, ik, ik, toen ik op weg ging met dit boek, met het hele plan... Uh, was ik niet van plan uh, om Theo van Gogh in, de, in, dit, in dit boek te, te halen. Um, maar dat bleek op een gegeven moment onvermijdelijk. Ik was natuurlijk bezig onderzoek te doen naar, naar zijn moordenaar... Mohammed B. Het boek gaat de drie grote, wat het even technisch heet, plotpoints in het mm -hmm. boek. Het zijn drie grote incidenten, calamiteiten die Amsterdam op zijn kop zetten. Eigenlijk het hele land ontwrichten. Uh, en uiteindelijk wordt er ook een lagere school bezet en kinderen gegijzeld. En wat willen die, die gijzelnemers? Uh, die willen de vrijlating voor Amet B. Elf nou, Marokkaanse jongens, hè? Gaat ja, het om, dat zijn het om, gijzelnemers. Ja, en het zijn eigenlijk best aardige jongens. Er zijn geen slechte jongens die dat doen, maar ze zijn wel doorgedraaid. Uh, dus de inzet is de vrijlating van, vrijlating van Mohammed B. Um, en het gekke is dat ik er niet aan gedacht had, lange tijd. om, om Theo erin te brengen. Terwijl natuurlijk Mohammed B. We, die kennen we alleen natuurlijk in één hoedanigheid. als de moordenaar van Theo van mm -hmm. Nou, en tijdens het onderzoek naar uh, Boeieri kwam ik iets tegen. Een, een, een fragment uit een oud televisieprogramma. van nu inmiddels 12 jaar geleden. en toen ik het zag was dat 10 jaar oud. Waarin uh, Theo in het televisieprogramma Het Zwarte Schaap. Uh, iets ongelooflijks doet, voor mij afgrijzelijk en uitermate kwetsend. Of gewoon dat ook dat woord kwetsend weer een heel lullig woord is, maar ik heb even niks anders. Mm -hmm. uh, in ieder geval, ik zag dat en uh, wat deed Theo daar? Hij reageerde op een. De... We kunnen het laten horen, hoeveel het ja, ja? Ter voorbereiding op het gesprek met jou ja? heb ik dit fragment nu twee keer gezien. En ja? steeds weer... Maar goed, we laten het toch horen, want er zijn mensen die het niet kennen. Ja. Daar komt hij. Oh. U heeft zich opgewonden over wat Theo van Gogh over Joden heeft geschreven. Kunt u voorbeelden geven? Uh, copulerende gele sterren in de gaskamer is een bekend voorbeeld. Of over Evelien Gans die vochtige dromen had van mengelen. Uh, er is dat over Leon de Winter met uh, Kom, we gaan naar Triblinka. Uh, en dan gaat zijn geliefde een stukje prikkeldraad om zijn snikkel heen draaien. Goed. Um, ik heb dat stukje over dat prikkeldraad... dat was Michel Kortzek die mij opbelde, een Joodse meneer, die zei... Leon de Winter heeft een hobby, namelijk het verzamelen van prikkeldraad van concentratiekampen. Daar heb ik wat navraag over gedaan en ik heb dat bevestigd gekregen van andere mensen ook. Daar heb ik toen dat stukje over geschreven. Dat was dus niet een satirische overdrijving, dat was een knipoog naar de hobby die mij voorgeschoteld werd. Ja, de stelligheid waarmee die. Geen iets... trilling in zijn stemmen. Nee. Dus hij reageert op, op, een, op een door hem gemaakte belediging. Met een leugen die, die heb ik het goed, plekken ook helemaal klaar had liggen. Althans, het kwam er klaf, kwam er klaar uit. Hij haalt er ook dan, een, dus een, zeg maar, getuige bij. Mm -hmm. Je zegt trouwens geen trilling in zijn stem. In beeld zie je hem wel met zijn hand over zijn neus verrijden. Ja, hij, daar zit iets van spanning in. Mm -hmm. Maar in zijn stem, nu als je het terug hoort, het is het is zo nou, knap gedaan. Nou. En daarmee verstomde hij ook zijn critici. Want ja, misschien was ik wel zo gek. En dan, had, ja, dan was het ook weer niet heel onbegrijpelijk... dat Van Gogh op deze manier mij door het slijk haalde. En er reageert niemand in die zaal? Nee, want er is je, kunt, je kunt niet reageren. Misschien is het waar. Want hij zegt ook, ja, ik heb het ook maar van een Joodse meneer. En dat heeft iets van, ja, lullig dat ik dit nou eigenlijk moet zeggen... Maar ja, je confronteert me ermee met die zogenaamde grap van mij. Nu moet ik helaas hier op televisie zeggen dat die de winter volkomen waanzinnig is. En dus een verzameling heeft aangelegd met stukjes sprikkeldraad. Ben voor je toen benaderd eigenlijk door het zwart schaap of je daar wilde gaan zitten? Dat zin? weet ik niet meer. We waren in Amerika. We woonden dat jaar in Amerika. Mm -hmm. Dus het is toen, om de een of andere reden, het is, uh, het is mij ook niet verteld dat dit dat was. En ik zag dit pas twee jaar geleden mm -hmm. voor het eerst. Uh, toen ik met het boek bezig was. Gek genoeg zijn er mensen die denken dat jij bevriend was met Van Gogh. He? Ja, Heb je dat, dat, gehoord? Dat, ja, dat word ik, word ik ook regelmatig naar gevraagd. Ja. Van, hoe zat dat dan? Jullie waren toch ooit eens bevriend... toen jullie opgroeiden in Wassenaar? <laughs> dat is die andere <laughs> filmmaker, toch? Nee, dat is Tom Hofman. Tom Hofman, ja. Niet ik. De acteur. Ja, en... Uh... Nou ja, dit gebeurt, dit zie je dan. Tien jaar na dato, uit de mond van iemand die, die zes jaar daarvoor... in 2004 op een verschrikkelijke manier aan zijn einde is gekomen. Toch was ik woedend en ontzet. En ik liep ermee rond en ik dacht, wat moet ik nou doen? En ik ben met een boek bezig. En ik was hier helemaal niet van plan om er iets mee te doen. En ja, en op een dag denk je... Theo moet het boek in. Hm. Dat kan niet anders. Hij, hij dringt zich aan mij op nu. Het is, het is bijna als een teken... Vanuit het Donerrijk, en daarom zeg je Theo Koos voor mij ja. Want ik Waarom, kreeg een... hij heeft ook echt voor jou gekozen. Hè? Jaren geleden was het Propria Curus waarmee het allemaal begon. Hij, nee, hij begon ooit eens in 1984 in een volstrekt onbetekenend filmblaadje oh, Moviola, ja. ja. ja, ja, ja, op wat toen nog de Utrechtse filmblagen mm -hmm. heette, schreef hij voor het eerst een stukje waarin ik figureerde en waarin het meteen ging over dat ik dat was het verwijt, ik vente mijn Joodse identiteit uit. Mm. En dat heeft hij in alle mogelijke varianten jarenlang gehaald. Nu lijkt het alsof hij alleen met mij bezig was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn heel wat klanten zoals ik... die, dat, die op dezelfde manier behandeld zijn. Acteurs en, uh, met wie hij heeft gewerkt. Acteurs. Uh, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Met, uh, met, het, uh, met Edwin de Vries en, uh, en Monique, Monique van, van der de Ven. Ook en, ja, ook dat, dat, en dat deed hij ook in onze omgeving. Het schrijven van brieven naar mensen. Hè? Dus het, dit deed hij niet alleen in de openbaarheid. Hij stuurde ook... Brieven, persoonlijke dingen. Dat beschrijf je ook in het boek. Ja, en dat, was, dat is natuurlijk een teken van, van, van gekte. Dat mm. is, er zat iets schizofreens in hem. Tegelijkertijd, ja, een, een interessante persoonlijkheid. Helaas troffen al die... Gingen niet al die pijlen, maar een aantal van die pijlen... gingen mijn kant uit. Mm -hmm. En die raakte hem ook. Uh, als, als dat niet zo was geweest... Kan ik me niet zeggen ja, dat ik die man wel eens had opgezocht? Want het was nogal wat wat mm -hmm. hij deed. Met een lef en een overmoed. En stoorde zich aan geen enkele sociale code. Nou, het, is, het is interessant dat je zegt een interessante persoonlijkheid. Want het is absoluut geen afrekening, uh, dit boek. Integendeel zou ik bijna zeggen. Geen afrekening met Theo nee, van Nee, want Hoek. doordat hij erin moest... dacht ik op een gegeven moment, twee jaar geleden... vroeg ik me af, maar hoe zit het dan verder in dat boek? Maar als hij erin gaat, moet ik er ook in. En als ik erin ben, dan word ik ook een personage. Net als Van goh, En dan heb ik opeens een balans. Hm. En wat doe je er dan mee als je twee van dergelijke polen hebt in een boek? Ja, die moeten naar elkaar toe komen. Dat kan niet anders. En ik kreeg ook steeds meer plezier in, het, in, in hem opzoeken tijdens het schrijven. In me voorstellen hoe hij daar... Hoe hij hoe zou praten, hoe hij zou denken, hoe het zou zijn voor hem. En dat wil niet zeggen dat ik medelijden met hem had. Of misschien ook eigenlijk ook wel. <lacht> Laat ik het maar gewoon zeggen. Um, ik, uh, ik, maar in welke ik zin hem... had je medelijden met hem dan? Uh, de, uh, hij, hij, had, hij was nog zoveel van plan. En, en ik denk dat hij ook... Dat er, dat er rust in dat... Niet helemaal rust, want hij bleef altijd een keer gaan... Maar hij was bezig zich te focussen. Hij was natuurlijk een, een rusteloze man... Die nooit iets echt, echt tot, het tot het einde uitdacht en doordacht. En nooit iets perfect afmaakte. He, was Onderweg was hij met iets bezig. Er kwamen er tien andere dingen. Dan moest hij ook mee bezig. Snel afgeleid. Maar afgeluid. ondertussen ontzettend ja. intelligent en slim. Uitermate. Als, als je zijn interviews terugziet. Die uh -huh. ik dus nu voor het eerst. Want ik heb me altijd afgesloten voor hem. Uh -huh. Toen hij nog leefde. Want ik wilde, met, ik, ik wilde mezelf niet toestaan iets te zien van. Omdat ik goed zou vinden. Dat krijg je dan ook. Ja. Dus dat, dat wil je niet. Zoals je niet. zei. Van Gogh zit erin. Toen moest jij er zelf ook in. Wil je een fragment voorlezen uit het boek? Ik heb het uitgekozen. Je hebt het uitge... Ja, dat is een stukje. Dat, uh, dat is van Sonja, een, een vrouw. Natuurlijk een hele mooie vrouw. Natuurlijk. Vanzelfsprekend. <laughs> en uh, die vertelt hier hoe ze haar nieuwe geliefde tegenkomt. Namelijk via een, uh, een bekende Nederlander die zij in Zuid-Frankrijk, waar zij op dat moment woont. Uh, via die uh, bekende Nederlander tegenkomt. Ze herkende hem, zijn zilvergrijze, golvende haar... de ontspannen glimlach, de heldere blauwe ogen... de bekende advocaat Bram Moscovic. Hij logeerde in zijn villa in Biot. Hij was in het gezelschap van Eva, zijn nieuwe liefde... een bekende televisiepresentatrice, blond en intelligent... en met iets Oost-Europees in haar gezicht. Ze hadden gehoord dat zij met Nathan Nederlands sprak in een restaurant... en Bram vertelde dat hij zelf een zoon had met die naam. Ze werden snel goede kennissen, die haar belden wanneer ze in de buurt waren... en vroeg of ze mee ging naar een of andere hippe club op het strand van Antiep of Cannes. Een paar maanden later waren Bram en zijn geliefde opnieuw in Biot. Ze nodigden Sonja uit voor een barbecue bij hen thuis. En die zou ook worden bezocht door Brams vriend Leon de Winter... de schrijver die een half jaar eerder officieel van zijn vrouw was gescheiden... Het was duidelijk, ze wist het meteen. Ze had over haar gesproken als een mogelijke relatie... voor de rouwende, verlaten schrijver op zoek naar vers zelfrespect. Ze moest even fungeren als een object ter bezichtiging. Ze had er geen moeite mee, ze wilde wel weten wie die de winter was. Leon de Winter was na een vierjarig verblijf in Los Angeles... teruggekeerd naar Nederland en had besloten... enkele maanden in het zuiden van Frankrijk door te brengen... en er een boek te schrijven over zijn echtscheiding. Het was voor Sonja niet liefde op het eerste gezicht. Hij was 14 jaar ouder, 20 kilo te zwaar... maar hij was een bevlogen verteller en leek geen twijfel te kennen... over wie hij was en wat hij op aarde te zoeken had. Ze had enkele van zijn boeken gelezen en ze herinnerde zich... hoe ze als middelbare scholier gefascineerd raakte... door een van zijn vroege romans. Een verhaal over een schrijver die zijn grote liefde was misgelopen. Ja. Ik zie jullie helemaal zitten daar met z'n vieren. Eva Jinek, Moskowitz, Leon de Winter en Jessica Deurlachen. Ontzettend lachen. En ging je het voorlezen ook, passages? Dit? Nee, nee, dit heb ik niet voor. Natuurlijk hebben Bram en Eva dit, dit wel gelezen. En, en, en ja, ik heb het ook aan mijn vrouw voorgelegd, mm -hmm. natuurlijk. Uh, want ze verlaat me. En, en, de, en dan ontstaat er ook een, natuurlijk een discussie dan thuis aan de keukentafel. Ja, met wie ga je me dan verlaten? Ja, dat, is, uh, dat wilde ik wel <lacht> weten. Van. En ik had wel iemand voorgesteld aan Jessica. Wie dan? En, en daar werd ze heel boos over. Wie dan? Nou, ik had eerst tegen haar gezegd: ja, een, een, een plastic chirurg in Beverly Hills. Toen zegt: ze: Jezus, na al die jaren, ken je me nog zo slecht. <lacht> Hoe haal je het in je hoofd? Ik, natuurlijk niet. Het is gewoon ik, vals. Geef me geef geef iemand voorstelde. anders. Geef me iemand anders. <lacht> Een mooie uh, architect. Een architect ja, in Venice. Ja. Een mooie, rijke ja. architect. Die mocht Jessica zelf uitkiezen. Ja, ze mocht hem zelf ja. uitkiezen. Nou, ik hoop voor je dat het allemaal goed gaat komen. <laughs> We luisteren even naar uh, Muziek.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 Op leave On a broad daylight, Gabriel Rios. En uh, deze muziek gebruikte Theo van Gogh in uh, zijn film 0605. Uh, ja, we spraken net dat het toch, terwijl ik je boek ook las... Uh, waarbij je met de moordenaar bent, uh, dat het hier om de hoek is gebeurd. Dat blijft iets krankzinnigs. Ja, het is, het is een, soort, een soort moord dat, dat bij andere tijden hoort. Mm -hmm. Bij andere plekken, maar niet bij ons. En uh, in, ons, in ons zachte, tolerante land... Maar er zit iets, iets, iets ruws en, en vreeds en gewelddadigs in... dat ook weer een, een kant was van, van Gogh's geest. He, dat, dat, dat als het iemand had kunnen overkomen, dat, dan was het bij hem. Hij, hmm. hij, hij, wat ik over hem gelezen, gehoord heb, is op, op, op de rand lezen... altijd de uiterste grenzen opzoeken. Dat het ook even kan eroverheen gaan... dat heeft natuurlijk niks met rechtvaardigen te maken... maar er, er hing iets, iets om hem heen. He, ook natuurlijk ook zijn fysieke verschijning. Er, er was iets, er, op een iets, iets, iets vreemds, duisters, horrorachtig, nachtmerrieachtig. Mm -hmm. wat, wat voor Heem terwijl je dit was. boek hebt geschreven uh, en, en je er zo in bent gegaan, kun je nu achteraf zeggen wat voor functie hij in jouw leven heeft vervuld? Want hij was aanwezig. Ja, nou ja, jarenlang een hele een hele vervelende functie. Hm. Ik, ik uh, ik wilde niet met hem gecon gecon geconfronteerd worden. Ik, ik, ik meet plekken. en Dat is heel melodramatisch, klinkt dat, maar het is zo. Ik meet plekken waar ik hem tegen het lijf zou kunnen lopen. Um, dus dat ging nogal ver. Achteraf, nu denk ik, wat, waar, waar ben ik mee bezig geweest? Um, dus in... En, en uh, verdergaand, ik bedoel, uh, uh, uh, wat hij je verweet weet... dat je het jodendom uit de holocaust uitventen... Heeft het jouw uh, blik op het Jood zijn veranderd? Ik heb het nooit kunnen plaatsen en ik heb het ook nooit kunnen begrijpen. Uh, moet je je voorstellen dat je tegen, tegen een schrijver van katholieke afkomst zegt: uh, je bent je katholieke afkomst aan het, aan het uitvinden. Mm -hmm. Welke schrijver is zijn jeugd niet aan het zogenaamde uitvinden? Dat is waar je, waar, de, waar, de, waar, de eerste, waar je de eerste wonden oploopt en, en de eerste momenten van tederheid meemaakt en allemaal, aan alles. En, die, en ook die, die, die, die, die, is die culturele omgeving van je eigen jeugd. Het gaat een rol spelen in je werk, als je kunstenaar bent. En dat was in mijn geval ook zo. Uh, dus ik heb dat altijd als uitermate kunstmatig ervaren. Maar ook vals. Uh, want je kunt niets terugzeggen. Wat moet ik zeggen? Ja, dit is waar ik vandaan kom. Je Spijtelijk. maakt er nu trouwens een vette grap van... dat je de moord op Van Gogh nu uitvent met dit boek. Ja, op het einde, wanneer er eindelijk een gesprek plaatsvindt... het is geen gesprek vol liefde tussen hem en mij... maar wel iets met een knipoog. Zo van, hè, we hadden elkaar nu aangekund, vermoedelijk. Er zit hier dus spijtig zin van, van twee kanten. Mm -hmm. En daarin. Uh... Waarom had je elkaar nu aangekund? Waarom zeg je dat zo? Waarom formuleer je dat? Omdat zo? er tijd verstreken is. Omdat de tijd verstrijkt. Nou, dat was ook al een 2004 gaande. Ik herinner me, er is een moment geweest ook dat, dat, dat Max Pam, geloof ik, tegen me zei. Of ik heb het ergens gelezen. Maar ik geloof dat hij het tegen me zei: Van eigenlijk zou Theo van je roman God's Gym moeten verfilmen. Pam er... schrijft dat in HP de Tijd, hè, deze week. Ja, ja dat, dat jullie elkaar troffen en dat ja, hij dat zei. En, en daar had hij eigenlijk wel gelijk in. En ik vond het op zich wel een spannende gedachte... want er was al wat aan het slijten. Er was al iets. En, uh... Nou ja, maar jullie naderden elkaar natuurlijk in zekere zin ook. Al was het alleen maar door bijvoorbeeld Ayaan Hirsi met wie jij en dat Jessica toch weer zo bevriend serieus, zijn, ja, niet wetende, dus de, hoe dat Ayaan al die coterietjes om zich heen had, die allemaal van elkaar gescheiden waren. We wisten dat allemaal niet van elkaar. Ja, maar dat zij heel dik was met Van Gogh wist je toch wel? Ik had geen idee tot ze ons vertelde dat ze een film ging maken met Van Gogh. Dat kwam ze vertellen. Mm -hmm. En toen had ze ook geen idee. Wat daar speelde. Wel, jullie verhouding ze was be, met van God. Nee, nee. Dat wist ze niet. Hm. Dus ja, maar ja, wat moet je dan tegen haar zeggen? Uh, natuurlijk doe je dit niet. Weet je wel. Je, nou ja, als er iemand is die die, die lef heeft, had, ja, ik goed, de, jullie, had ik het maar uit de kop geloofd. Toen kwam je natuurlijk wel dichterbij. Via Ayaan, ja. ja en, en nu denk ik, ik had tegen haar moeten zeggen, ben je helemaal besodemieter? Dat, dat moet je niet doen. Want, ik, had ik het kunnen tegenhouden als ik tegen haar gezegd heb had je ze dat naar je me geluisterd. Nou ja, ze heeft nooit één advies van me aangenomen. Dat <laughs> zal ze dan ook wel niet gedaan hebben. Um, maar ik vond niet dat ik tegen haar kon zeggen. Nou, ik, vind, ik wil niks meer met je te maken hebben als je met van Gogh een, uh, een film gaat maken. Dus daar, inderdaad, er begon al wat bij mij te slijten bij hem. Hij nam gewoon afstand van me. We hadden een andere focus, een andere... De, de, andere profeet. andere profeet. Het dus schrapje heb je al een paar keer gemaakt. Dat heb ik al een paar keer gemaakt. Ik zal hem nu niet maken. <laughs> um, en um, ja, dus als, als er meer tijd misschien was verstreken... had ik hem misschien iets kunnen aanreiken dat, en, hem, en, hem, en hem tot kalmte kunnen brengen. Maak ik mezelf nu wijs. In ieder geval even toe kunnen pressen om eens een keer iets af te maken. Maar het lijkt ook alsof jij die gedachten nodig hebt... Nou ja, ik moet ook bezweren natuurlijk. Ja. En ik moet ook iets oproepen. Ik zit er natuurlijk ook met een krankzinnig onaf verhaal... met iemand die ik gehaat heb. Nou, en die, die, nee, die ik verwenst heb. Gehaat is misschien weer te sterk en te fel en te scherp. Die ik verwenst heb, ja... Er zijn momenten geweest dat ik hem... Ik wilde een weg uit mijn leven. Ik wilde niet dat die man... Maar hoe zag je hem? Je zegt die ik verwenst heb. Wat voor, was het een, een, een vlieg? Uh, nou ja, een vlieg, nee, een vlieg is te makkelijk. Uh, nu lijkt het alsof ik twintig jaar onder hem geleden heb. Dat is niet zo. Mm -hmm. Dit waren kleine momentjes. Hier, een momentje hier, een momentje daar. En op een gegeven moment verdween dat ook. Ik let er niet meer op. Iedereen wist ook in mijn omgeving... je moet niet over Van God beginnen. Ook als je er iets, iets van hem gelezen hebt... waarin ik toevallig figureerde... Ver, praat er niet over, val me niet meer mm -hmm. lastig. Dus dat gebeurde. Maar het waren soms vervelende momenten. Ja, dat is zo. En, en dingen waar je niet om gevraagd hebt... confrontaties met verwijten die volstrekt vals en onzinnig zijn. Dus, je hoort het ook nu weer aan mijn stem... die ergerde me mateloos. Mm. Maar ik... toch, en dan gebeurt er iets. Hij wordt vermoord... En dan word je met al die dingen weer geconfronteerd. Die man heb ik dus... verwenst. Dat had ik niet moeten doen. Want ik had hem... Wat kun je zeggen over iemand een leven gegund. Dat woord gunnen, die macht heb ik niet. Maar hij had ook gewoon oud mogen worden. En, en, en, en recht op leven en bestaan. En het maken van fouten. En misschien ook wel het maken van hele mooie dingen. Het is een heel indringend boek. Het is ook ontzettend grappig. Het is hilarisch. Het is uh, waanzinnig spannend. Je voert drie politici op: uh, Donner, Cohen en Wilders. Ja. Zijn dat de meest smakelijke types naar jou? Nou, ja, ze, ze moesten een rol spelen in, in, in dit verhaal. Mm -hmm. he, ik, de, de, de, maar het had ook Rutte kunnen zijn. De, de, ja, maar onder die omstandigheden he, begreep ik, doordat ik daar mensen naar gevraagd heb. Als echte pleuris uitbreekt in het land, dan komt er één man naar voren. één minister die alle macht heeft van de staat. Die die enorme verantwoordelijkheid heeft. Die alles kan besluiten. Een dictator hebben we onder die omstandigheden. Mm -hmm. Daartoe wordt besloten. En wie kan dat dragen? Wie in dat kabinet, en in mijn schijnkabinet... want Donner is niet naar de Raad van State gaan in mijn boek... maar is nog steeds minister. Wie heeft die benen? Wie kan die last? Wie gaat niet eronder door? En toen dacht ik, ja, dat kan maar één man zijn. Dat is de slimste, de sluwste van allemaal. <lacht> en dat is een, natuurlijk de grote schaker. Donner, Piet Hein Donner. Ik heb hem één keer gesproken. Uitermate sympathieke man, maar ook heel mysterieus. Er is ook... Over zijn jeugd en zijn studietijd, er is niet zoveel bekend. Dus ik kon ook van alles en nog wat erbij. Mijn die vriendin gezinnen. uit Engeland. En hij, dus ik heb hem een heel tragisch uh, ja. gebeurtenis gegeven. En, uh, en als Bouyeri hem ziet in het boek voor de eerste keer... maar Bouyeri, die wordt met hem geconfronteerd. En hij ziet hem en hij denkt... En hij weet even niet wie die man is. Maar hij, hij denkt, ik ken die man. En maar het enige wat hij echt kan denken is... Dat is een machtige man. Wat ben jij over jezelf te weten gekomen? dat ik nog meer lol bij het schrijven kon hebben dan ik al had. <lacht> <lacht> uh, dit was een feest om te mogen schrijven. Over mezelf, nou ja, ik, ik heb dingen waarvan ik wel weet... Hoe, ik weet wel een beetje hoe ik overkom. En, en, en uh, dat ik me heerlijk altijd graag in mijn geestdrift gooi... En, en me laat meeslepen. En ik heb altijd wel een mening klaar. Dus ik heb allemaal dingetjes uit, nog eens wat groter gemaakt... die ik al heb, waar ik al onder leid... En door ze groter te maken kon ik er, ja, kon ik er zelf verschrikkelijk om lachen. Volgens mijn vrouw komt dat juist doordat ik eigenlijk diep in mijn hart denk... dat ik precies het tegenovergestelde van dat alles ben. <lacht> ik wil dan ook eindigen met een citaat van Jessica Deurlacher... opgetekend door onze redactie. Eigenlijk weet Leon helemaal niet wie hij is, overigens. Dat is ook heel mannelijk, maar wel waar. <lacht> Ja, daar ga ik niet in discussie. Het is inderdaad zo. Ik denk nooit over mezelf na. Ik heb geen idee voor mij. Maar ik vind het heerlijk om over Wilders na te denken. Over en al God, die anderen. En al die anderen. Ja. Maar goed, 20 kilo te zwaar. 15 kilo. 15 kilo al weg. Goed, dankjewel, Leon de Winter. Het is dankjewel. een waanzinnig boek geworden. VSV, zo heet het. Gaan we verder met de sportzomer. Robert Meder en Herman van der Zand presenteren. Mooie avond verder. Sportzomer en het EK Voetbal. Zometeen om kwart voor negen in de kwartfinale Tsjechië-Portugal. Nog Duitsland-Griekenland. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ja, ja, die bal wordt niet goed weggewerkt. Nu, het schot, goal! Sudden Death, de wedstrijd is afgelopen. Bij voetbal is Sudden Death afgeschaft.